My heart beats wild and deep. Every thought in my mind has your name on it. It's hard to breathe. And I can't speak. Think Take of your love, your love and, and just have Building Everything. Prachtig duet van deze twee. Oh, Cottonfields Fields girl. Robin English is ook een dame die zich net komt waarmaken in de country scene. Ja. Natuurlijk door haar, zelf geschreven. very last time She looked up at me with those deep dark eyes She said Child you can do anything in this world Cause you've got the blood of a cotton field girl Picking all the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 Dames en heren in Zandvoort en Bloemendaal. Uh, hier zijn we met onze twee uur uh, klassieke muziek. We gaan door met de strijdkwartetten van Antonin Dvorak. Uh, deze, het dus is een opus 34, uh, is, uh, nou, is wat langer. En nog inventiever en nog melodieuzer... dan wat we u vorige week lieten horen. En hij heeft het toch in bijna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 Thank <laughs> you.